Dan zal ik het toch eerst moeten bekijken? Natuurlijk, maar doet u daar niet te lang over. Asjes die examen doet. Wie had dat ooit kunnen denken? De wonderen zijn de wereld nog niet uit. <middels> Morgen. Dag ja. ja. Nee, dat doe Dag, je niet. Beta. Beta. Dag meneer Dag meneer Beertal. Dag, Dag meneer koning.